Laten we dit onze samen zijn aanvangen om met elkaar te zingen van den 73ste De psalm en daarvan het eerste vers. <middels> Verder wenst u nog voor te lezen wat gij opgetekend vindt in de openbaringen van Johannes en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij noemen u openbaringen 1, doch vooraf de heilige Wet des Seren. Toen sprak God al deze woorden zeggende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 Onder op de aarden is, nog van het geen in de wateren onder de aarden is. Gij zult u voor die niet buiken, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die mij haten. En doe barmhartigheid aan de dergenen, Die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des schot Uw schots niet eindelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden,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 Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe die is, de eerste geboren uit de doden en de hoogste der koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koning en priesters, gescholden en zijn een vader, hem zeg ik, is hij de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet hij, komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten en raden zullen over hem rouw bedrijven. Ja, Amen. Ik ben de alfa, en omga het begin en het einde, zegt de Heere, die is, en die was, en die komen zou, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en mede genoot in de verdrukking, en in het koninkrijk, en in de leidzaamheid van Jezus Christus, er was op het eiland, genaamd Patmos, om het woord gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in een geest op den dag des heren. En ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen kijkt ziet, schrijft dat in een boek. En zendt het aan de zeven gemeenten, die in Azië zijn. Namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Tiratera. En naar Sardes, en naar Philadelphia, en naar Laodicea.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 en omkort aan de borsten, en met een gouden gordel, en zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen, gelijk een vlammen vuur, en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een ogen, en zijn stem, al een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, En uit zijn mond hingen twee snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood. Aan zijn voeten. En hij leidde zijn rechterhand op mij. Zeggen het tot mij. Vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leeg. En ik ben dood geweest. En zie. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen en ik heb de sleutel der hel en des doods. Schrijf het geen gezien hebt, en het geen is, en het geen wie de zaal na deze. De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren, de zeven sterren, zijn de engelen daar zeven gemeenten? En de zeven kandelaren. die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten? Om ze.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 zijn er handen, genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij de aanvang of bij de verdere voortgang rijkelijk geschonken van God. Den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeenschap des Heiligen Geestes Amen. <lacht> Wij maken in de eerste plaats bekend dat Dominique Wilting aan een dag van gisteren is overleden. Geloof dat dat waar is dat die man overleden is, over zijn lijden heen is. Boven zijn lijdenis. En voor eeuwig uit zijn lijdenis. Dat betekent het woord overleden. Daar legt daar nogal wat in. Daar legt daar nogal wat in. Hij is gestorven. Niet zonder hoop maar nog met verademing en bekrachtiging der hopen, terwijl ik in zijn ziel geopenbaard was, door een geopenbaard doen, zalig maakt. Verder sprak hij niet, verder preek hij niet, als de noodzakelijkheid om in die borstgerechtigheid gevonden te worden. Hij heeft zijn leven, 87 jaar, onze gedachten doorgebracht met de dingen die het koninkrijk God Gods gaan. Jaren heeft die ouderling, jaren heeft die lerend ouderling en hij weer verscheiden jaren. <tie> In de predikingen des woords, waarin hij geen laaie dienstnecht was, maar tot zijn laatste tijd, zolang hij kon, nog in en uit gegaan. Soms moesten ze hem op de preekstoel helpen en van de preekstoel afhelpen, maar gaf dan meneer een ademtocht in zijn preken, dan leefde weer op. Uit hem die getuigt ik leef en gij zult leven. Wij hebben die oude vriend ook meer dan 40 jaar gekend. Meer dan 40 jaar mee geleefd en 30 jaar ruim in de commissie. Zodat we een vele rijden ons leven hebben ontmoet. En ook ons gevraagd en beschreven of wij hem zelden willen begrijpen. Wat we ook hopen te doen. Met de hulpen des Heren. Aanstaande donderdag. Bij welzijn. Begint om twaalf uur. De ruildienst. We zien ook. Dat stervens genade. Naar de vrijmacht. Gods gegeven. Wat allemaal niet evenveel. Sterven is bij alle niet even licht, sterven is bij alle niet even ruim, maar dat ligt ook niet in het woord stervensgenade. In dit woord stervensgenade, daar legt alleen in dat het genade is als men aan den troon der genade sterven mag. En dat was ook zijn klachten in de duisternis. Of de Heer nog eens wederkeer. Of de neer nog tot zijn ziel spreken mocht. Ik ben uw heil alleen. Want stervensgenade is onderscheiden. Er dus zijn er, zoals Abraham, hij gaat geweest. Die stielen zomaar steentjes, makkelijk en onderworpen. Je geest geven dat die je laten sterven. Dat is de dood aanpakken. En de dood aandoen uit kracht van de hopen des eeuwige levens. Je leest daar tegenover van een Jacob. Die zong een zwanenzang met zijn sterren. Men zegt van zwanen eer dat ze gaan sterven. Daar ze vlak voor de dood geweldig klapwieken en blazen. Al zo klapwiekte Jacob met stervensgenade genade zeggende op uw zaligheid wacht te koheren. Zo ging het in de Paulus die triomfeerden in het aangezicht van de dood. Dood waar is uw prikkel, hel waar is uw verwinning. Maar ik denk dat dit ook onder de stervensgenade behoort. Wanneer de kerk ervaart dat stervensgenade ook vrije genade is. Dat dat ook alleen genade. Want sommige sterven van Gods kerk met de nachtschuit. En gaan met de nachtschuit terug. Zeggen niets meer. Praten nergens meer op. Gaan zomaar stil heen. Om. Maar dan is het wel het grote voorrecht, wanneer het er mag zijn, zal God weten wat er is. En wat van zijn is, zal zeker door hem ontvangen worden. Zo lees je ook dat het stervensgenade, dat is de laatste genade hier. Dat de laatste genade die niet doorgebracht kan Dat is de genade volk die je niet verklisten kan. Want dat is de enige genaam die je heenvoert, die je wegvoert en die je binnenbrengt. Waarin de kerk niet weggenomen, maar opgenomen wordt. In die rust die erover blijft voor het volk van God. En dan hoeft de kerk niet te sterven omdat ze hier niet langer wezen kan. Of omdat ze hier niet langer onderhouden kan worden. Nee. Zo van ook in de eerste plaats niet vanwege hun zonde te sterven. Want daar is Christus voor gestorven. Christus is ter zonde gestorven. Maar ze moeten wel alle sterven op grond van de voorbidden en van de offer aan de Christus. De welke getuigt in het hoge priesterlijke gebed Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven heeft en ik betaalde, verkochte, verloste, dan die ook bij mijn zijn, opdat ze mijn heerlijkheid mogen afschaffen. <tacht> Zo is het deel der erven voor de kerk, het eeuwige leven. De master van onderscheiden zijn naar de vrije bedeling gods, als ik me nog zie staan bij het sterfbed van vriend Fleer, die man is ook met zoete stervens genade gestorven. Die heeft ze in het minste niet meer verzet, maar het kracht van de hopen des levens de dood onderworpen en aangepakt. En aangepakt, hij liet dat sterven, dat, dat dood over hem heen gaan en verloor onder dat alles de hopen des eeuwige levens niet. Zo houdt de Heer en zijn volk en Sion wegen naar zijn welbehagen. En niet naar het behagen van de kerk, want dan zouden we ruim willen lezen. en nog ruimer willen zetten. Maar als hij nu vanmiddag thuis mag komen, dan moet hij eens lezen nummer 20. Waar de Aaron en Mozes en in Riaza had hem de Gorbekleed. Daar heeft Mozes Aaron geheel omkleed zijn hele Amstelwad afgedaan. Toen stierf A Aaron niet de zo gepiste, Maar hij stierf als een arme, als een naakte. En verloren zoon daarin en zelf. Want er is geen ambt met een ambtdrager binnenbrengt. Zo werd ook Adem geheel ontkleed En is uit vrije genaam. Als een de mens uitgenaam. Voor eeuwig gezag. De vrijmacht God. Die leggen alle de leven God. Waarin hij zich niet na laat rekenen. En ook niet voor laat rekenen. Ik geloof dat de grootste vuil vandaag nog is. En waar ik ook nog aan beginnen moet. Nog aan beginnen moet. En dat is volg mij. Dat is volg mij. Kom maar achteraan. Dan komt het wel goed. Kom maar achteraan. Dan ben ik het wel terecht. Kom maar achteraan. Dat we zeggen laat mij maar regeren. Laat mij maar regeren. En dan dat land te volgen. Waar het ook heen gaat. Bedacht in uw aandacht een ogenblikje te bepalen bij het u voorgelezen schriften De openbaringen van Jezus Christus. De welken. Het eerste hoofdstuk, ik lees u in zonde, dat zesde vers volgt. Maar we verwandelen kortelijk die zes versen. Maar ik lees je enkel het zesde vers voor. En die maat heeft tot koning en de priesters goden en de zijnen vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Vraag u vooraf om een zegen in spreken en luisteren als wij het mochten zien dan is alles zegen wat God ons nog geeft en laat en draad en spaart, zodat uw zegeningen stoffelijk veel zijn zoveel als onze ogen werden geholpen voor uw goddelijke langmoedigheid en goddelijke leidzaamheid is zich openbaar in het dragen van die gehele wereld dat veel is maar ons te dragen met een leger dat zou alles zijn dat zal bewonderenswaardig zijn dat zulke gruwelijke en afschuwelijke en had goddelozen nog een hemel uit de wapstingswapel van regen. En nog een aard die zijn open scheurt. Te gaan naar de plaatsen van Korak, daar in Abira. Laat u wel daar degenen die zoveel zijn. Meer zelfs zijn als de haren onze zoon. Geheiligd mag worden. Tot een levend maken door den goddelijke geest der genade. Zijn inkomst moet de dood wijken. Zijn inkomst moet het ongeloof wijken. Zijn inkomst moet de macht der zonde wijken. Zijn inkomst moet de duisternis wijken. Zijn inkomst dan wijkt het vlees de duivel en de wereld. Terwijl het we geheel en oud toegevallen en zonder wederbarende genade nooit af zullen vallen, nooit. Zullen we nooit geen overloper worden van Moab naar Kamen. En nooit genoverloper van de wereld. Na die nieuwe wereld. Der volmaakt rechtvaardigen. Dan zullen we nooit uit onze geestelijke dood lopen. Na hem die de dood verslonden, heeft. Tot deze eeuwige overwinning. Onze oren zijn van het turen. Zo vol de hele wereld. De hele wereld en alles wat daarin gesproken wordt, daar luistert die mens naar. Maar nooit geen oren meer die openstaan, zonder open gedaan, door de kracht krachtdadige genade van God. om te horen, te geloven, te bewerken, de woorden des eeuwige levens. Gij bracht ons in dit morgen uur nog samen. Dat kan nog. Dat laat u nog. Dat geeft u nog. En dat geeft u alleen om u zelf, alleen om uw grote naam. Die naam die het wezen ziet, die naam die het wezen, gods is. Die naam die een uitgesteld. Tot en daarom hebben de maagden, Heere, gij mochten, onze onderlinge samenkomst verrassen met uw inkomst. Uw inkomst is krachtdadig, uw inkomst is wonderdadig, uw inkomst is ook altijd milddadig. Want het is het licht in de duisternis, het is de hemel in de hel. Het is genade in den zonde, het is geloof in den ongelovigen. Het is een lijden op dien weg waarop geleden wordt, om den beelden des Zoons gelijkvormig gemaakt. Die het verlies van uw kerk niet ontziet, zo min. Zouden enige gelieden zo'n ontzien heeft. Hoewel de min zal die ontzien hebben. <tie> Leven, gij doet ons nog rondom den kandelaar van uw woord samen zijn. Laat het op nut. Laat het tot wel. Laat het mogen zijn tot verlies van Satan. Tot de uitbreiding van uw rijk. En tot onderhouding. En met een levendige toepassing. Des Heiligen Geestes. We zijn stijl diep afhankelijk in preken en luisteren. Zijn beide onmogelijke dingen. Om dan het goddelijke dingen zijn. En goddelijke dingen. Die liggen buiten ons. Boven ons. En die kennen alleen in ons. Door Gods verheerlijkheid worden. Gedenk al uw knechten. Over het ronde aarde. U weet waar ze zijn. En waar ze staan. U weet ook wie ze zijn. Heer. Help uw ademende knechten. Doorgaans bank... ...effen! Effen! <kling> Doorgaans Wanneer ze naar de preekstoel moeten gaan. Geheel ontleden Duizend doden sterft uw kerk. Eer dat het dood komt. Waarin ze alle doden afsterven. Gelijk we ook weer gezien Bij onze oude vriend uit de duisternis opgetrokken tot een land wat nooit meer donker is. Vervuld geworden wat eenmaal het necht Jonas aan zei, Tot zijn een wapen draagend beklimmen van de vesting. Klim op tot ons uit de dood met uit de zonden in een land van genade zonder zonden. In een land daar alles heilig, daar alles rein, daar alles rechtvaardig, Waar de openluistering over goddelijke eigenschappen geschonden door ons, door zijn dood zijn verheerlijk, tot voldoening en eeuwige verzoening. Heer, wij willen niet klagen. Ga hebt een oud doen worden in zijn werk. In een uitgaan. Maar wel vraag. Of u een ander voor een heeft. Wel vraag. Of er nog eentje in het kabinet. Van uw goddelijke sluifte. Om uitgestoten te worden. In een zodanige wijgaat. Wat het zelf niet kunt. Maar uit genade gedaan Tot ere van den God allergenaar. Gedenkt onze zieken. Thuis in een ziekenhuis. Gij mocht herstellen des lichaam, Dat zelens. Maar genade verlenen tot herstel van uw beest, Dat alles. Op dat die korte gespannen tijd. Die men op aarde zei. Maar een ogenblik. En naar een eeuwigheid zonder ogenblik. Zonder tijd. Zonder kortheid, Maar een eeuwigheid der welke. Eeuwigheid zal verduren. Open uw woord. Leg de zaken om ze ratten, En een eenvoudig woord op de licht door de zalving van hem waarvan uw woord getuigt, gij hebt niet van nodig dan een ander u leren gij hebt ontvangen de zalving des geestes waardoor alleen een woord gesproken kan worden en waardoor ook alleen een woord beluisterd kan worden ten eeuwige leven uitgenagend Um, de 113e persoon, de Salem 113, en daarvan vanavond dat derde vierde en vijfde gezant werd, waar hij gelegenheid krijgt om zijn liefde te geven af te zonderen. Wie is gelijk aan onze heren aangooit op zijn eeuwige Heer, zijn troon gevest heeft in de hemel, die daar hij het wereld rondgebiedt, zijn hoge van zijn hoge zetel ziet, op het laag en nietig aardse geweest, het derde, vierde en vijfde van de nummer dertiende salom Testamentische Willem Christus. Sommige ouderen noemen het de laatste kus van Christus in het boek der Openbaring. Waar hij zijn bruid kust op eeuwige huwelijksgemeenschap en vriendschap dan zijn goddelijke openbaringen voor Gods kerk geestelijke openbaringen. Wij zijn vlees, maar de goddelijke openbaringen zijn geestelijk. Ze zijn ook bevindelijk van zodanige aard dat zelfs David daarvan betuigt, geen leed zou dat ooit uit mijn geheugen wisten. Dan is er wat gebeurd waar je niet meer begrepen kan. Dan is er wat gebeurd waar iets van blijft liggen. Dan is er wat gebeurd dat zelfs de duisternis niet geheven wegneemt, Al zou je eraan twijfelen dan twijfelt ge nog aan datgene waarop ge eens hoop gehad hebt, waarop ge eens verwachting gehad hebt. En dan het er nog eens zoeken of dat is versterkt of vernieuwd mocht worden. Want Gods kerk hebt me te vragen, wanneer het niet waar is, maak het nog eens maar wanneer ik het meen en het niet waar is, ontneemt het me dat, en doorgrond, en kent mijn hart. Het is meest en minnigman een levensvraag in de kerk. Zou het waar zijn? Zou het echt zijn? Zou het wel goddelijk zijn? Zou het wel geestelijk zijn? Zou ik het er maar niet voor gehouden. Zou ik het er maar niet voor gedachten. Heren open mijn ogen. Dat ik toch aan schoon. En niet met de vermeende hemel naar de hel ga. En met vermeende beloften omkomt. En nooit meer opkomt. Omdek toch mijn eer dat. Graaf me gaan bedekken. En de, open toch mijn ogen. Voordat ze dicht gaan. En niet meer open zullen gaan. Het is immers een vraagteken. Altijd weer. Om bij vernieuwing vernieuwd te maken worden om wederom in dat goddelijke begin weer eens een begin te maken inleven. En dan komt de kerk. In haar duisternis de meeste tijden haar beproeving bij haar eerste begin terecht. zijn manes van den overvragende man met statelijke genade... In de stam van zijn leven en sterven. Ook met hem gaat dan zeg maar, is heel eenvoudig als begin maar waar Als het begin maar goddelijk is. Als het begin maar geestelijk is. Daar zelf maar op aankomt. Waarom zei je niet als mijn rechtvaardig maken maar recht is? Waarom zei je niet als de aanneming van mijn kindschap maar waar Nee. Altijd trekt God kerk in duiten en beproeven naar het begin. En wat is het begin even? Zal ik je zeggen? Zal het je bijbel zijn? En dan zegt de profeet Jeremia in de klaagliederen van de vijfde hoofdstuk. Weer het bekeer. rijt begin. En dan gaat ze geredeld weer toe. Ik denk dat het bijna in vele van Gods kerk een dagelijks gebedje is. Heren bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. En dat geldt zolang als hier op aard is. Voilà, de openbaringen van Jezus, den gepaste naam van die eeuwige middelaar. Dewelke de Vader naar handelingen twee. Verordineerd heeft tot een Heere, de tweede naam. En tot een Christusgezellen. Als den profeet zonder weergaat. Als den hoge priester. En den koning. Der koning. De openbaringen van Jezus zijn naam, geliefden, is een zeer passelijke en betamelijke naam in het werk van zijn hand. Dan denk u met mij aan Matthäus 1, Dan lezen we in het van Jozef de welke de vrucht daar aan kan vatten Terwijl ik de vrucht wel had willen heen zien gaan. Terwijl ik tegen de zwangerschap van Maria stelde. Maar in gewonnen werd. Overwonnen. Gij zult moordenaar. Gij zult zonder. Gij zult verloren Adam niet. Hem noemen. Hem noemen. Jezus. Want hij zal zijn volk, zijn volk, voorgekend en voorgeliefd, zijn volk zalig maken van alle zonden, erfelijk en dapel. Hij zal hun zalig maken door het wegnemen van hun zonden, door het dragen van hun zonden, naar de Golgotha's hoofd holta, om ze daar. Voor eeuwige weg te dragen. Naar het welwagen des Vaders, In de openbaringen van Jesaja 53. En de Heer heeft ons allerongerechtigheid. Zou het u er ook bij zijn. Zou het u er ook bij mogen zijn. De Heer heeft ons allerongerechtigheid zomaar weg gedaan. Nee. Die heeft hij op hem doen aanloopt. Zonde, niet meer als zonde. Hij werd vloek, niet meer als vloek. Hij werd ongerechtigheid, niet meer als ongerechtigheid. Zodat de ganse schriftuur dat bevestigt. Dat al de zonden van de kerk zijn op die goddelijke schouders gelegd. Daarom heeft hij niet in mijn gezonken. Nog een man en nog op daar. Hij wist het. Dat is een schuld die ik betalen kan. En die ik betalen zal. En die eens voor ik Voor mijn ganse kerk betaald zal wezen. De openbaringen van Jezus Christus. En dan is Christus zijn ambtsnaam. Maar hier hebben we dan de allervolmaakste persoon. Uitvoerende het allervolmaakste ambt. Zonder gebreken. Zonder duisternissen. Want wie is een leerhaar gelijkheid? God wordt verhoold door zijn kracht. En die profetische bediening, Eden, die is net zo onmisbaar als een hoge priesterlijke bediening. En zijn priesterlijke bediening is net zo onmisbaar als een koninklijke bediening. Neem de profetische bediening weg. En wat zullen we ooit horen van een zalig, maken? Want als profet ontdekt hij ons te weg. Als profet openbaart hij zijn woord. Als profeet geen het onderwijs uit zijn woord. Als profeet ontdekt hij. De eeuwige willen des vaders. Waarvan hij je tuit in het priesterlijke gebed. Ik heb de mensen kinderen. uw namen geopenbaard. Hoor oh, je wel? Het onderwijs dat vloeit uit een apostel der beleidenissen. En dat is Jezus Christus. De waarachtige bedienaar en leraar van zijn ganse kerk. Waar hij onderwijs geeft, daar is een dwaas mens. Waar hij onderwijs geeft, daar is een verloren mens. Waar hij onderwijs geeft, daar is een zondaar. Waar hij zijn onderwijs kwijt kan, daar is altijd een vat dat leeg gemaakt is. Want Jezus' onderwijs is evangelie. En Mozes onderwijs is dat we een eeuwig een dood verdient te hebben en opgediend. Maar het goddelijke onderwijs dat ze evangelium is. Het evangelium. Een foto van Christus in zijn lijden Om zijn dienstknechten hij had ook engelen kunnen nemen. Ja wat kan God niet nemen wat hij nemen wil. Al wat in de raad Gods ligt. Dat ligt er naar de wille Gods. En de wille Gods is de uitvoerder van de raad Gods. En de wille Gods is de aanvuurder van al de deugden Gods. Het is de wille Gods waarvan de waarheid zegt, ik wil, dan doet onze wil niet mee. En het sterven van onze wil is alle noodzakelijk, opdat er maar ene wil overblijft. En die is alleen wijs, goed, recht en echt. Zijn het dienstknechten, terwijl Christus gekocht hebt van slaven der zonde tot een enige vrijheid, die die gekocht hebt van de geestelijke dood tot het oneindige eeuwige leven, die die gekocht hebt van de zonde tot eeuwige nar, die die gekocht hebt van kinderen des toons tot kinderen der liefde God, die die gekocht hebt zwarte groep om te blank te maken heilige roet. Dat zijn zijne diensten die die, die gekocht heeft. Uit de verlorenheid tot de heete behoud die hij gekocht heeft. Uit het verloren beeld, God tot het herstel van Gods beeld. En het herstel van Gods beeld is gemeenschap de des vaders, des zoons en des heiligen geestes. Om zijn dienstknechten te tonen, het moet ook hen geopenbaard worden. Het moet ook voor hen opgelicht en verlicht worden, want dat hele getuigenis. Dat is wel lief, maar diep. En dat is met zeven zegelen gesloten. En dan wordt er in de hemel een ontbinding van die zegelen. En dat leeuw uit de stam van Juda, Waarvan we in dat vijfde hoofdstuk lezen dat hij naderde tot een oude van dagen en het boek nam uit zijn rechterhand en heeft het ontzegeld en verzegeld in de harten der zijnen door den heiligen Geest Om zijn dienstknechten te tonen te openbaren, ach geliefden, de armste mensen, de stijl diep afhankelijkste mensen, het waren destijds de apostelen en destijds de profeten. En er zijn vandaag die enkele van Gods knechten nog. Zitten vaak met een gesloten bijbel, met een gesloten woord, o God open opentongen getuigen. Onzeegelt door uw woord, opdat de zaken opwellen en met eenvoudige bewoordingen voorgesteld mag worden. Woorden van eenvoud, woorden van ootmoed, woorden van nederigheid, woorden van boetvaardigheid. Omdat de ogenblikken dan uw knechten hier zijn, uw naam, uw eer en uw lot zullen bedoelen. En dat nog door een engel die gezonden wordt. De engelen zijn de troongeesten voor de troon der eeuwige aanbiddelijkheid. Terwijl ik in het aanschijn des vaders eeuwig zien, En hun aangezichten bedekken in de uitroeping. <lacht> Heilige is de heren, schaar Christus is door herschepping het hoofd van zijn kerk maar door schepping is hij het hoofd der en hij gebruikt ze tot het einde hij wil, want ze worden uitgezonden door degenen die de zaligheid zullen beërven en daar leest u van in de Psalm 34 de engel de zeer legert zich rondom de die en vrezen alle harten in de hemel volk kloppen ten nutte voor een kerk we waren door de val van Adam vijanden van God maar ook vijanden van de engelen ook zij hielden niet meer van ons ook zij zagen iemand na ons, als in toren en gramschap. Maar Christus heeft het bovenste en het benedenste door zijn dood voor eeuwig met God verzoend, zodat de troongeesten en de verloste geesten, doen maar één God en één Jezus en één Heer. Als schepper en als herschepper. Om die bodenschap des Heren te brengen tot Johannes den dienstknecht Christi. De welke genaamd wordt den apostel der liefde. Terwijl ik in dat dertiende hoofdstuk van het evangelie van Johannes, Wanneer Christus getuigd heeft, een van u zal mij verraden, een van u zal mij van de hand doen, een van u zal mij voor een enkele stikker wenden, doen. Een van u zelfs een zaligmaker verkopen, een van u zelfs een zaligheid verkopen. Dan had toch Christus meteen wel kunnen zeggen Judas. Maar hij mag het zeggen zoals hij het zeggen wil. Waarin ze allen ontdekten werden. En we hebben wel eens meer gezegd. Elf Judas hebben het geleerd. Johannes viel tussen de armen van die edelge middelaar. Aan de borsten van die gezegende meneer Jezus. Aan zijn de bosten. die zijn nog niet leeg. Daar heeft hij de evangelie uit ontvangen, daar heeft hij zijn brief van uit ontvangen, en daar heeft hij de openbaringen uit ontvangen Dat zijn de volle Bosten. Van de openbaring van Gods raad, waar hij zelf van getuigt. Hij zal mijn leiden naar zijn raad en daarna opnemen in zijn heerlijke. En hij zegt dat we de wederzin de welke betuigt. Waarin de evangelieprediging van Johannes verklaart en geopenbaard is. En waarin Johannes ook zegt. En het getuigenis is Jezus Christus wat hij gezien Hij heeft hem getast. Hij heeft hem gevoeld. Hij heeft met hem gelopen. Hij heeft met hem gegeten. Hij had drie jaren. Ik denk dat dat ook de jaren hun eerste liefde geweest zijn dat ze drie jaren met hem verkeerd hebben gelopen, hebben hem gehoord, hebben zijn wonderen schulden. Dat getuigenissen van Jezus Christus, het welk hij gezien heeft, en een zonder gezien op Gollegod, daar uit de grond van de nieuwe schepping bloedt, daar de grond van de nieuwe schepping, de dood van Christus, daar de grond van de nieuwe schepping... De gerechtigheid van meneer Jezus Christus. dat hij de grond, het bloedfundament. En het bloed des verbonds Waarop die ganse kerk zalig gemaakt wordt door u. Door u alleen, ach geliefde. Wat daar komt, zal weten waar het vandaan komt. Zal weten waar het vandaan gehaald is. Daar zal de waarheid in bevestigd worden deze, die uit die grote verdrukken komen. Maar hoe lang dat een hemel ook is, is een hemel zonder hel en zonder verdrukking. en hebben als goud het getuigenissen van Jezus Christus, als een waar getuigenis, als een eeuwigdurend getuigenis, als een getuigenissen van God. En dat getuigenissen, daar heeft ook eenmaal Johannes van betuigd, Gij zij de Christus. De Zoon des Levenden van God, toen verloor Johannes zich een ogenblik in de kracht van de Godheid. En dat geopenbaard door zijn mensheid. En in zonden heeft ook Johannes hem op Calvariaan zien hangen. Als er ooit een mens verbreizeld wordt. Dan wordt hij met zulke gezicht van een gekruiste in Jezus verbreizeld en verniet, Laat de wet scheuren. Laat Mozes verdoemen. En dat rechtvaardig is. Maar wanneer de verzoenende kracht uit de bloedwonden, uit de vijfwonden van die goddelijke Heer Jezus vloegen, als fonteinen der oneindige barmhartigheid die de Vader geopend heeft, om door zijn wonden, tot de vergeving der zonden. Tot de aanneming. Tot kinderen te komen. Dan blijft er alleen. Maar een goddelijk wonderen. Waaruit en opvolgt in dat derde vers. Zalig is hij die leest. En die hoort. En die de woorden deze profetie bewaren. Want de tijd is nabij. En dan in de eerste plaats geliefden. Zalige zij die leest. Wat leest zijn woord? Zijn goddelijk woord. Maar dan zo leest dat hij belezen wordt. Dan zo leest dat hij geraakt wordt. Dan zo leest dat hij ervan doodlevend gemaakt wordt door Gods geest. Dan zo leest dat hij voelt wat hij leest. De waarheid Gods en goddelijke waarheid en anders. Dan kunnen we ons leven lang lezen en we sterven alsof we nooit gelezen hebben. Al dat lezen van niet, die zonden nut en zonder vruchten, moet hij van zijn. Dat is alweer gepasseerd en alweer niet geraakt. Al meer niet dan En de Bijbel lezen, zo, de vrucht is net nog niet gelezen. Doet er maar open, je doet hem weer dicht. En hoe men en man moeten we niet zeggen. Als we het hoofdstuk weer geëindigd hebben, oh God, wat heb ik ervan gevoeld? Niets. Wat heb ik ervan geloofd? Niets. Niets. Wat heb ik me geleerd Niets. Wat heb ik me geleerd? Niets. Voor mijn moet niet zeggen wat een vruchteloos leven. Wat een onprofijtelijk lezen. Het lezen van het goddelijke getuigenis. Maar zullen we daar maar niet mee ophouden. Van de week was er een jonge man bij me. En een geleerde man. Een zeer geleerde man. De man die veel meer wist dan ik. Veel meer, veel meer. En jij me zou daar maar niet ophouden. Die in de theologie van dokters. Ze ja waar zij voor ophouden. God bekeert zowel een wijs mens als een dwaas mens in de natuur. God bekeert zowel een fariseer als een tollenaar. Dus waarom zij er mee ophouden man? Verloren legt toch. En verloren gaan we toch altijd maar niet meer op. Als God het gebruiken wil vandaag of morgen. Om je je dwaas zijn te zetten dan doet hij dat. God gaf voor geen fariseeën terug. Want dan had hij nooit Paulus bekeerd. Want die stond op de lijst gepromoveerd te worden als kandidaat. En God greep. En ik zei tegen die jonge man: Zet de mooi dat handelingen negen lezen. Zodra God Saulus vastte, en die van zijn paard valt en kan zijn is het eerste dat ik niet meer weet. Het eerste dat ik niet meer kan. Het eerste dat ik niet meer weet. Daar roept de Heer wat wil gij. Zeg, de gaat wijzen. En dan zei hij aan de Filipantie, Dat hij al die wijsheid schaven en de rek leren achten. Om de uitnemende kennis. Die in Christo Jezus ten leven en dan gaat het om geliefden of het is toegepast wordt. Dan gaat het om. Of het is een keer raakt en blijft vangen. Net als een vis aan een haak hangen. Dat het er niet meer af kan of een in een nette gevangen wat Hoe meer ze worstelen om los te komen hoe vast ze in dat net komen. Het is er niet uit te drinken. Het is er niet uit te vloeken. Het is er niet uit de zondige liefde. Dat genadewerk. Dat wordt zo muurvast. En zo pijloos diep. In het hart van de zon daar verheerlijk. Dat alle schuddingen van de hel schudden het er niet uit. En alle pijlen uit de hel schieten het er niet uit. Maar het zal verdiepen. zal worstelen. O God is is er nog een middel, is er nog een weg voor een mens waar je weg met ver is? Is er nog een komen voor een mens die rechtvaardig moet vallen in de handen van een vreselijk God? Is er nog een weg voor een komen voor een mens die niets meer over heeft, dan zonde, dood en verder? Maar niet alleen lezen, maar ook horen, ook horen. Want wij kunnen niet lezen, want wij kunnen niet horen. Hoe menigmaal, wat we ook lezen in onze eenzame kamers en overdenken, dan gaat de waarheid verder zijn en die horen. Dat hij de prediging des woords, dat hij de verkondiging van de deugde God, dat hij de verkondiging van de luister, der eeuwige majesteit, der enigen. En wat zegt u dat horen? Wat hebt dat horen u alles eens gezegd? Wat hebt dat horen in u wel eens gezegd? Wat hebt dat horen wel eens tot u gezegd? En als dat door Gods lieve geest gezegd wordt, dan ga je aan de kerker erin komen, dan ga je de dan ga je rondroerdheid, dan ga je de overstelptheid zeggen, maar, maar, dan heb ik vanmorgen mijn vondst gehoord. Dan heb ik vanmorgen mijn einde gezien. Dan heb ik vanmorgen mijn verloren eind gezien. Dan heb ik vanmorgen gezien hoe God beledigd heeft. En die anders zwaar vindt. Als er met ader van zijn hand geschud wordt En het te horen vervloed. En als. En deze zullen gaan. In het eeuwige vuur. Maar dan alweer niet alleen horen. Maar ook bewaren. En het woord bewaren. Daar zegt handelingen 16 van. En de Heer opent het hart van Lydia. Zijn de nog onder ons met gesloten hebt En kennisnemingen waarnemen. Zijn er nog onder ons. Die moeten zeggen. Oh man, mijn hart zit op slot. Dan moet wel zo'n wonder gebeuren in dat ik wat hoor. Dan moet wel zo'n groot wonder plaatsen in dat ik hier zo. hoor. Soms lijkt het me <coughs> of hemeladen in beroering moet komen. Of hemeladen ontroerd zal worden in dat ik eens ontroerd zal worden. Soms lijkt het me man dat zo overgegeven aan mijn eigen. En zo losgelaten aan mijn eigen, ik leef maar met mijn eigen, ik heb genoeg aan mijn eigen. Ik heb genoeg aan mijn vrouwen, ik heb genoeg aan mijn kinderen, ik heb genoeg aan mijn huis, ik heb genoeg aan mijn werk. Ik kan niet anders zijn. Als er geen eenzijdig wonder van boven komt en doorkomt, dan moet ik en niet alleen dat moeten, maar dan leg ik en dan ga ik rechtvaardig verloren, zou haast Ik zou haast amersen. Maar de waarheid loopt dus niet alleen lezen, niet alleen horen, maar bewaren. Ik lees van Maria, dat ze alle deze dingen bewaren in de hoofd. Nee, als te hoog, hoor. dat jij ons uit dat is vijf voet te hoog. Niet weten. Is doorgaans de kennis in het koninkrijk der genade. Ze leven van openbaringen en van toepassen. Zelfs het de kind van God, dat dorst naar een woord van zijn gezegende lippen, waarin genade en vrede zijn uitgestort. Zelfs de welonderwezenen in het koninkrijk Gods. Zeg het middag zeggen heren. Zeg eens één een woord. Ach één woord. Eén zo, God. Ik kan weer leven. Eén woord. Ik heb weer hoop. Eén woord. En ik ben moed. Eén woord heer. En dan worstelt mijn ziel weer. Om de vervulling en de bevestiging van uw woord. Er wordt altijd plaats gemaakt, geliefde. God verspilt zijn genade niet. Al wordt ze niet verspillers in verspillers geschonken. In doorbrengers. In doorbrengers. Als alleen. De laatste genade. Die kan me niet doorgebracht worden. Want die brengt ze thuis. Die brengt ze thuis. Ook onze vriend Wiltingen. Een paar dagen voor zijn sterren. Toen riep hij nou, Ach heren, Ach zou ik toch eens één keer komen. Zou nog eens één keer komen. Dan nog eens één keer. Bingo. Ze schreef met de Simpson. Alleenlijk ditmaal. Help me. Alleenlijk ditmaal. En dan hoeft nooit meer. Als eenmaal Simpson boven is. Die ons. En daar is de kerk. Vrij van nood en vrij van dood. Maar wederom loopt er waren. Dan ook weer zegende. En Johannes. Aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Hij krijgt een opdracht. Hij krijgt een commissie. Om te doen wat Christus gedaan wil heeft. Hij wil het beschreven omdat het blijven zou. Omdat we onze leven lang een zoete Bijbel zou hebben. De regel van de Goddelijke Raad. De openbaring van het besluit des wachters. Neemt de Bijbel weg en ons testament is weg. Neem de Bijbel weg. En het boek der boeken, der onderwijzingen, der bestraffingen is weg. Neemt de Bijbel weg. En er is geen onderwijs. Als alleen door woord en door geest. Dan verklaart in dat vierde hoofdstuk zeggende genade. Genade is de oorsprong van alle genade. Genade is de oorsprong van al de weldade God. Genade is de oorsprong van de enige vrije soevereine verkiezing. Genade is de oorsprong van de soevereine goddelijke genade. Waarin die Jacob opraapt en deze Genade van liefde. Wat zegt dat woord eigenlijk? In de toepassing van mijn zoon daar in de eerste plaats. De verkiezende genade die eeuwige zoete predestinatie leert. Waarin de belogenheid God zich openbaart En waarin de vrije liefde God zich verklaart. Om dezelfde in te schrijven in een boek. Van het oneindige geheugen Gods. En in dat geheugen legt de kerk geworteld en gedrongen. Want een apostel getuigde van Antimotius, evenwel het vaste fundament Gods taal. De heer kent, degene die zijne zijn, laat die moorden na lang hangen. Laat die moordenaar hangen tot vlak voor zijn dood. En het zal net nog tijd zijn. Dat de vruchten der verkiezing. zich in die armen verloren moordenaar nog openbare. En in de getuigenissen op Golgotha geeft. Waar die God rechtvaardig En alle vlees verdoemd en Christus roem En de getuig gedenkt mijnen. Als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, het was niet te laat volk, het was bijna te laat, maar bijna te laat is nog niet te laat. Hij redde hem en kocht met zijn bloed en betaalde door zijn dood, zodat God voldaan genoeg gedaan en nooit meer een zucht van u of mij van nu geldt het voor de ganse kerk. Laat u zaligen. En dat is overgeven volk. Overgeven loslaten. En misschien zit er nog een onder ons. Die zeggen, man ik kan er maar niet overgeven. Ik kan er maar niet loslaten. Ik verstaan het. Verstaan het. Ik verstaan het. Dat is het voorpertaal van de hel. Dat is het voorbetaal van de bloed der wet ingedrukt en afgedrukt. Maar zodra de liefde God den zon daar versmelt en dat bloed God den zon daar geheen vernedert en vermoedigd dan heb je zoete overgaaf. Beken aan u oprecht mijn zonden en ik verborgen geen kwade dingen werd gevonden. De wet verschuurd laat de evangelie helen. De wet verdoemt, laat het bloed verzoenen. En Mozes en Christus doen beiden tot de eeuwige Heere Gods het heil des zondags openbaar. Genade, dat was de algemene groep van de zendbrieven der apostelen en gewonden. Want wanneer is een volk ook zonder, zonder zonden? Wanneer zijn ze zonder bederf bedraagd? Zulke aan een allerlendigste bedorven aan zalige natuur. Die ten ene geheel bedorven geheel. Hij wel bedorven vlees geroken. Hij wel bedorven fruit in juist. En dat erop alleen maar Je moet niet denken dat vlees ooit geest wordt. Vlees is blij vlees. Dat zegt Christus. Ja. Wat uit vlees geboord, dat is vlees. Het kan alleen maar worden, gruwelijker worden. Afschuwelijker worden. Zijn laatste stegen Na die zaterdag. Dat aan God zo'n lichtelijk. Zeer lichtelijke kasteipen. Zeg Zegt is net op genade. Maar beter er van me wordt. Dan ik maar slechter wordt. Ik was slecht. Het is net of Christus maar beter ervoor wordt. En ik maar goddeloos roep. Zodat er niets over blijft. Ede. Dan zonde en genade. Het is ook genoeg hoor. Genade hebben eeuwigheidswijten en eeuwigheidsdiepte. Genade is van zulke ruimen over. Dat zij zalig. En overwint. Den goddeloosten nog even luisteren. Genade stijgt nooit de zonde. Want genade houdt niet van de zonde. Denk niet dat genade één mens redt. Met krenking van Gods recht. Of met krenking van wat deugden. Denk niet dat de genade één zonde verlossen zal. Of het moet zijn tot de eer van Jehovah. Nee. Genade staat aan de kant van God. Genade staat aan de kant van Christus. Genade staat aan de kant van de Ere Gods. Niet ons, niet ons, niet ons. Maar alleen. U zei de Ere. En dat. Naar een waardigheid. Die tienduizenden eeuwigheden. Niet volleindig kunnen krijgen. Genade en vrede. Eerst genade. En dan vrede. En op aarde is vrede een weldaad te noemen. In een huwel een weldaad. In een huisgezin een weldaad. Maar die vrede neem je vloek niet weg. Die vrede neem je zonde niet weg. Die vrede neem je oordeel niet weg. Want als je vrouw sterft is je vrede nog weer. En als je man sterft, is je vrede ook weg. Nee, geliefde. Onze Heer Jezus Christus hebt geen vrede geworden, die vergaat. Nee. Maar die in was, staat en bestaat. Waarvan ter mij de getuig, Mijn vrede geven, Niet gelijker was de wereld te geven want dat wordt allemaal verloren. Allemaal verloren. Daar ziet niets van over dan dood en graf. Maar dit is een vrede door bloed. En bloed, dit is een vrede. Die leggen een dood van Christus. Dit is een vrede. Waaraan Christus zich doodgeliefde. Van de eeuwige deugde was. Hij heeft ons een oorlog aanvaard En voor ons de vrede verwoord. Een vrede. Die zelfs het verstand der engelen te boven gaat. Een vrede van liefde. Met God als onze rechter in Christus tot een verzoend God en Vader. Een vrede met de engelen in de hemel. Een vrede met de ganse schepping, met de ganse schepping. Een vrede in je conscientie. En een vrede in ons consciëntie, Dat is een paradijsvrede. Dat is een vrede geniet. Die zich uitstrekt. Naar een eeuwigheid. In de God des vredes. Oorlog gesteel, de oorlog gesteeld. De hete van uw is gesteeld. En dan heeft de kerk nog een klap. O heilige God, weer verder ons verdriet. Keer aan uw toon, want er blijft ook nog een vaderlijke toon. Al is de richtelijke toon gespeeld. In het bloed van zijn enige lieve zoon. Zich uitgestopt heeft, zich uitgestopt heeft. Als een ruiken. Zijn er op voorand. Waarin de Vader zo volmaakt vrede is. Waaruit de vrede vloeit. Daar roept nou niets, maar daar hoeft nou ook helemaal niets bij. Al wat we daarbij doen is een bevlekking op de rationerende arbeid van Christus. Eerst genade, en dan vrede. Eerst de goddelijke roeping, en dan het rechtvaardig maken. Achter. Dan moet er alweer wat aanhangen. En om de stage, moet ik ook alweer gaan eindigen. Dat de kerk die bekomen, de bekommerde kerk verwaardigd mocht worden. Met de Psalm 38. Is zin tering en bekomen vanwege mijn zoon. God moet ze straffen. Hij zal ze straffen. En hij wil ze straffen. Ga eens naar Golgotha. goed daar. dat doet die zoon de zoon. Dan worden zondeloze zulke gestraft met enige strappen. Hoe moet het mij dan gaan? Hoe moet het u dan gaan? Als we straks zullen vallen buiten Christus in de handen van een levende God. Hij is de enige middelaar, hij staat er nog voor. Hij is er nog om nog te baten. Den zulke Adamieten, die niet anders zijn als nieten. ...en nergens voor als voor de zonde... ...die heeft de vader de middelaar gesteld... ...want wat zegt die zegebeden? Wat zegt die groetenis? Genade en vrede van hem die is eis heden... ...heden, heden nu, nu geliefde... ...nu leeft God nog, nu leeft de middelaar nog... ...nu leeft zijn bloed nog... ...nu leeft zijn gerechtigheid nog... ...heden, heden... Hede zegt de waarheid. Zeg wat aan mijn stemmen hoort. u uw harten niet, maar laat u lijden. Hij is niet alleen die heden, is, maar die was nooit geworden. Nooit geworden. O wonderlijk God. Allerwonderlijkst God die van uzelf is. En voor één wacht alles in zelf. U had toch geen wereld nodig? En toch ook geen nieuwe wereld. Gaat toch geen schepsel die nood. O oh God. Zonder nood. Mens geworden om nood te kunnen hebben. Mens geworden. Om een mens wat wil te hebben. En die zelf het totaal te onderwerpen aan de willen wordt. O oh God, zij jij mens geworden. Om hem dood te kunnen sterven. Zijt zijn mens geworden, man, en de wasbal gesprekken Hier schiet geen over. Hier gaat alle grond onder uw voeten af. Hier drinkt uit de wonden van die gezegende heren Jezus de bitterheid der zonde en de zoetheid. En de goddelijke gemeenschap. Door zijn wonden tot de vaart. Volk. Ik kan eindigen. Mocht God beginnen waar het begin gemist wordt. En dan mocht zijn kern. wat de beginselen in verheerlijk heb. Is op, ja, Ze mochten is voortgedreven worden. Tot een onhoudbaar gemist. Tot een onhoudbaar leven. Op dat. En al hetgeen van ontvangen. Heb. Nog eens een oplossing mag krijgen. En een statelijke verlossing. En nog eens eenmaal mag weten, of mijn ziel weet in wie zij geloofd heeft. Amen. Een enkel woord, lieve koning, Want geen wat niet naar waarde gezegd kan worden. En ook niet naar waarde gehoord kan worden. Maar, als u het gebruiken wilt. Dan moet het doodste hart, het hart, het wereldse zin hart. Dat keert u om. En u keert het in en u bekeert het. Door dezelfde reizen daardoor Adam bekeerd wordt. En al uw volk, want daar gaat het uw volk om, om bekeerd te worden. Hoe al uw volk bekeerd heeft. Niet Doorrecht. Verloor. Doorrecht behouden. Doorrecht verdoemd. En doorrecht verzoemd. genade. Amen. De 70 e persoon. En daarom het vierde zandres, geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zand, toestel. doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als alleroppervolg, deze vermetert en dien verhult. Het vierde van de zee. Zij liegen geestes zijn en blijven met u allen. Amen.